Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Noord-Korea en Kamervragen door het kabinet. De Nederlandse vliegtuigen hebben tot nu toe 1300 bommen gegooid op IS-doelen in Irak. Er wordt onderzoek gedaan naar twee gevallen waarbij mogelijk burgers om het leven zijn gekomen. Het ministerie van Defensie doet dat onderzoek zelf. Meer informatie over die twee gevallen is niet bekendgemaakt. Aanleiding voor de Kamervragen is het kabinetsbesluit van vorige week om IS niet alleen in Irak, maar ook in Syrië te bestoken. In de brief staat verder dat de Nederlandse F-16's vooral in het oosten van Syrië actief zullen zijn om de aanvoerlijnen van IS te verzwakken. Maar waar precies blijft geheim. De Belgische zanger Eddie Walli is overleden. Hij scoorde in de jaren 60 hits als Sherry en als Marktkramer ben ik geboren. Met zijn excentrieke voorkomen deed Eddie Wally denken aan Elvis Presley. Maar hij vergeleek zichzelf liever met Frank Sinatra. Hij was niet alleen populair in België en Nederland... maar ook in onder meer Rusland en China. In 2007 vierde hij zijn 75e verjaardag... met een groot concert in het Antwerpse Sportpaleis. Vier jaar later kreeg hij een hersenbloeding en raakte die deels verlamd. Afgelopen kerst kreeg hij problemen met zijn zondevoeding. Eddie Wally is 83 jaar geworden. Het weer, vannacht en in de vroege ochtend wat regen. Daarna is het wisselend bewolkt met af en toe een bui en een stevige wind. Het wordt een graad of 10. Maandag is het onstuimig en nat. Vanaf dinsdag wordt het rustiger. Dit was het NOS Show. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Zfm. Met nu de nacht.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 als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer. En als de klok ligt, bouw dan een mooi feest voor mij.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 Just another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 We used to play a song when we were young and full of life and full of love. Stop.